Jumke met het NOS-journaal. Rusland heeft de Arctic Sunrise vrijgegeven. Het Greenpeace-schip lag sinds september... aan de ketting in de haven van de Russische stad Moermansk. Eerder werden alle opvarenden vrijgelaten. Volgens de organisatie is nu het laatste lid van de groep vrij. Greenpeace vond het vasthouden van het schip illegaal... omdat het schip werd aangehouden tijdens een vreedzaam protest... PVV-leider Geert Wilders stapt definitief naar de rechter om het zogenoemde dubbelmandaat af te dwingen. Het is nu verboden om zowel in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement te zitten. Maar Wilders vecht dat aan. Eerder had hij al aangekondigd dat hij juridisch advies zou inwinnen. Wilders werd met voorkeurstemmen in het Europees Parlement gekozen en zit al in de Kamer. De leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de eindexamens die vorig jaar gestolen werden op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen, worden verdacht van heling. De officier van justitie wil dat ze een taakstraf krijgen. De jongeren die de examens gestolen hadden stonden in januari al terecht. Het OM heeft nu zo'n 60 gebruikers doorgegeven aan de onderwijsinspectie. De Europese Commissie begint mogelijk volgende week al een onderzoek naar de Nederlandse belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Verschillende multinationals zijn op papier in Nederland gevestigd, terwijl ze hun geld ergens anders verdienen. Op die manier betalen ze nauwelijks belasting. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee bommen ontploft bij een hotel waar presidentskandidaat Abdullah Abdullah een verkiezingsbijeenkomst hield. Zijn lijfwachter raakte gewond, zelf bleef hij ongedeerd. Abdullah is een van de twee kandidaten die nog over zijn na de eerste ronde van de Afghaanse presidentsverkiezingen vorige maand. Het weer, volop zon vandaag, het is 17 tot 24 graden. Morgen ook veel zon, dan is het 25 tot 32 graden. En met Pinksteren blijft het warm, maar er is wel meer kans op onweer. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. De A7 hoorn richting Zaandam, bij Zaandam 2 kilometer. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam 3 kilometer na een ongeluk in Zaandam.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 in de studio hebt, dan moet je natuurlijk wel Kinderen voor Kinderen draaien, hè? Dat vind ik. <laughs> moet je wel doen, dat natuurlijk. Ja, Doe de Kanga heet dat, heet dat liedje, maar het is van de 2014 versie van Kinderen voor Kinderen. We gaan even overschakelen naar Albert-Jan Vos, dames en heren, want die heeft twee... Uh, Kinderen, nou ja, het zijn, ja, nou ja, jongvolwassenen. Kleine volwassenen. Zo. Kleine Jong volwassenen zitten in de studio. Want ja, we, hebben van, we hebben bezoek van, uh, van uh, de school. Maar uh, Albert-Jan gaat het even allemaal uh, vertellen. Ja, luisteraars. Uh, aangeschoven zijn Mick en Emma. En uh, Emma, van welke school uh, zijn jullie? Uh, wij zijn van de Maria School. Van de Maria School. En Mick, hoe zijn jullie zo verzeild geraakt bij uh, de lokale zender CFM? Nou, um, we kregen maandag eigenlijk een uh, bericht van een vrouw dat we werden uitgenodigd, vrijdag. En uh, nou, dan gingen we gingen op de fietsen, dus uh, rond 12 eigenlijk hier naartoe. Oh, Oké, okay. dus uh, jullie, jullie zijn met de hele, hele groep? Ja. En, en De groep bestaat uit hoeveel personen, Emma? 23. Jongen, jongen, dat is een grote groep. Ja, en wat, wat hebben jullie gedaan hier terwijl jullie hier in de studio waren, uh, Mick? Nou, um, we werden eerst met z'n allen begeleid naar binnen... En, en het is een uh, mooie uh, omgeving hier. En toen werden we in twee groepen gesplitst. Ja. En nou, de ene helft ging dus naar de studiokamer. En de andere helft ging naar de elektronica kamer. Technische kamer. Technische ja, kamer. het technische gedeelte. Uh, uh, wat vond je het leukste? Het technische gedeelte of het studio gedeelte? Uh, nou, ik vond het eigenlijk allebei wel heel uh, interessant. Ja. Emma, wat heb, wat heb jij geleerd? Wist je dat er een lokale zender was in Zandvoort? Uh, nee, dat wist ik eigenlijk niet. Uh, ik wist het ook pas net. Ik kwam hier echt zo binnen ik dacht, zo wat naast vies wereld. Uh, Zo'n uh, radiosender, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus hm. voor mij was het helemaal eerst dat ik hier kwam en zo. was hier nog nooit binnen geweest. Nee, want ik, een van de eerste vragen die ik stelde, Emma, was uh, van wie luistert er wel eens naar CFM? Weet je hoeveel vingers doen toen de lucht in gingen? Nul. <laughs> dat is een eerlijk antwoord. Klopt. Daar moeten we toch wat aan doen, Albert-Jan, ja, dan... hoor. Je moet, je moet gewoon met de cfm jackie, jackie naar die scholen toe gaan, jij. Ja, nee, dat bedoelt, daarom hebben, we, daarom hebben we ze ook uitgenodigd... om ja. in ieder geval eerst kennis te maken met, uh, met CFM. En ze weten toch dat wij een jong, Zandvoort jongerenprogramma hebben? Hè? weten ze ook. Dat hebben ze, ze ook verteld. Elke okay. Tweede woensdag van de maand tussen, twee, tussen vier en zes... Thomas de Jong, CFM-Jong Zandvoort. En dan zijn jullie zo, zo noemen wij dat dan, de doelgroep. Maar ja. denk je dat je die ook vaker naar CFM gaat luisteren, Emma? Uh, ja, maar wij hebben KPN, dus dan kunnen we er niet naar Kijk, luisteren. Kijk, een heel goed antwoord. Dat klopt luisteraar, Als je KPN hebt. Dan kan je het via de tv-zender niet ontvangen. En als je het in Ziggo hebt wel, via Kanaal 40. Digitaal dan wel 45. Analoog. Maar je hebt toch gewoon een radiootje op je slaapkamer? Nee. Niet? Een computer? Nee, we hebben er vier, maar die staan allemaal boven. Oké, okay, maar wat heb je geleerd? We, we zijn ook bij, CFM is ook met social media bezig. Zeg je dat wat? ja. En wat heeft CFM voor sociale media? Uh, Facebook. Jullie hebben een tv-zender en een website, geloof ik. Heel goed. En wat heb ik gevraagd als jullie straks naar huis gaan, wat jullie dan gaan doen? Uh, dat, we de, dat we de website en alles moeten gaan liken. Kijk, nou zijn we vriendjes. Uh, Mick, uh, heb jij, uh, heb jij nog, je hebt al een indruk gekregen van de studio en het technische gedeelte. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, van, nou, daar zou ik wel wat meer van weten? Of uh, zit je nog met vragen? Ja, nou, ik weet, ik weet het eigenlijk niet echt Het uh, was een beetje overdonderend, hè? Ja, ik denk het, maar... Veel informatie in een korte tijd. Ja, en het meeste is uh, ook wel gelijk al gezegd, volgens mij. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk dat jullie uh, even uh, de moeite hebben genomen om naar CFM te komen. Ik zou zeggen, zeg het voort. zeg het voort naar leeftijdsgenoten. En uh, kijk en luister wat vaker naar CFM. Hartstikke leuk dat jullie er waren. Ja. Bedankt. Groetjes. Hoi. Okay. Nou, mag jij weer, uh, Ruud. Van uh, Alain Clark. Van zijn nieuwe album. En dat nieuwe album dat heet uh, Walk With Me. Uh, en ik vind het te gek. Ik heb het gisteravond thuis weer lekker door zitten draaien. En zo dat je denkt van... Ja, dat je even weet van, uh, wat, allemaal, uh, wat je voor vlees in de kuip hebt en zo. Maar het is echt een heerlijk album, dames en heren. Er staan natuurlijk een aantal uh, bekende nummers op. Zoals Whatever en Back in My World en zo. Maar dat maakt allemaal niet uit. Er staan ook weer heel veel mooie nieuwe liedjes op. Alain Clark dus. Sandvoorts, trots, zou ik maar zeggen. En uh, nou ja, dat kunt u kunt er lekker van genieten. Er wordt, uh, ik, er wordt naar mij gezwaaid, wat leuk. Sommige mensen zwaaien wel eens naar maar wat leuk vind ik dat nou? Huh? Is hij er? Ja. Oké. Okay. De agenda. Ja hoor, we hebben hem weer aan de telefoon, dames en heren. Hij is weer, yeah. uh, hij is weer opgedoken. Ja. <laughs> wat was je nou afgelopen, ja, afgelopen maandag, afgelopen. man? Ging er iets fout, Rutte? Het spijt me zeer. Er waren uh, wat uh, gepimpte, uh, nee eentje, een Eind gepimpte Dit Die werd, uh, uh, uh, ja geopend, hoe zal je dat noemen, weet ik veel ja. uh, door de burgemeester en, uh, en een paar uh, groepen acht van de basisscholen van Zandvoort en daar was ik bij en dat duurde en dat duurde en dat duurde, duurde net even te lang uh, met uh, alle excuses daarvoor maar ik, ik ben er nu weer eigenlijk. Ja, we krijgen ah. hier nog wel we krijgen hier nog wel. Ah, ja, ja, ja ja <laughs> zal die lekker zijn, ja, lekker zijn zal die ja. lekker zijn <laughs> Goed, uh, ja, jullie willen weten wat er van het weekend gebeuren gaat. Ja, ja. Neem ik aan. Nou, ja, we willen we weten. Allereerst, allereerst is het natuurlijk het Pinksterweekend. En dat betekent dat in de nacht van vrijdag op zaterdag het uh, uh, in, in ieder geval in Nederland al een bekende luilak is. Ja. En ik wil de luisteraars een beetje waarschuwen. En ja, ook de jonge luisteraars. Want uh, het is niet meer het luilak wat het vroeger was geweest. Als, als de jongeren... ...op straat worden tegengehouden door de politie... ...die allemaal zal al zijn... ...met bijvoorbeeld... ...in hun bezit... ...eieren, vet, boter... ...en dat soort dingen allemaal... Dan ...gaan ze meteen mee. Want die, die praktijken ...dit wil men niet meer... ...en ik wil dus een waarschuwing uit laten gaan... ...met name ook naar de ouders... ...let op wat jullie kinderen meenemen... ...want ze gaan gewoon mee... En ze gaan voor uh, uh, halt. En dat is. Uh, nou, dat wil je eigenlijk niet natuurlijk. Nou, goed is een algemene waarschuwing. Dan gaan we kijken wat we vandaag hebben. Goed, we hebben vandaag uh, vanavond. Bij KPNF. Uh, Ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben of niet. Nee. Maar het is weer een jam-sessie. Van uh, Arthur Huurkemeijer en zijn vrienden en zijn konuiten. En dat, uh, nou ja, dat is uh, geweldige jazzmuziek natuurlijk. Morgen is daar ook jazzmuziek. En dat is uh, een, een, een drasoptreden, een eigenlijk moet het zijn. Van A Different Cook. Van uh, de, de formatie uit uh, bij jullie in de buurt? Hoe heet dat? Wij uh, Wijkenzee vandaan. Beverwijk of Bevenwijk. Echt, ja, ja oké, okay. goede muziek, geweldige muziek, ook bij Café Duf. Begint uh, pas om 9 uur, trouwens vanavond ook om 9 uur. En uh, ja, de, de, als je van, van dit soort muziek houdt, moet je daar zeker bij staan. Dan ook nog morgen, moet ik even kijken, uh, ja, starten natuurlijk vanaf... Uh, uh, de circuit Zandvoort. De Pinkster races. Dat is altijd op de zaterdag en op de maandag, want op Pinkster aan zich mag er niet geracet worden in Zandvoort. Dat is al sinds jaar en dag zo het geval. Maar morgen uh, uh, zijn er al wat trainingen en, en ook races. En maandag, dan is eigenlijk de grote dag. En dat begint allemaal rond een uur of tien op uh, Park Zandvoort. Morgen hebben we ook een hoog bij... Uh, de, de spots dat is een, een ja, soort van standpafvuur in Zandvoort. Het is niet echt een standpafvuur, maar ook geen standpafvuur heten. Maar daar wordt dus heel veel met zeilen, surfen, uh, kiten en dat is nu allemaal gedaan. Morgen is daar, zijn er daar twee soorten van uh, wedstrijden. We hebben dan uh, vanaf uh, uh, 10 uur uh, uh, Sky, hoe noemen ze dat nou... Uh, uh, surfwedstrijden uh, uh, en om twee uur begint uh, de nationale wedstrijden internationale wedstrijden stand-up-pedal en dat is dan bij de spot uh, uh, in Zandvoort Noord op het op de boulevard dan hebben wij ook nog nou ja, in de eerste, eerste pinksterdag is er niet al te veel te doen maar natuurlijk op die tweede pinksterdag niet die pinkster race. daar wil ik nog even iedereen op wijzen um, uh, uh, hele mooie races, er komen ook trucks races, dat uh, is niet normaal op Zandvoort, maar er is een nieuwe serie uh, gemaakt en die begint uh, dus uh, op de tweede Pinksterdag en die, uh, die gaat uh, beslaan vier wedstrijden en het, het uh, einde van die wedstrijden, van die, van die serie, is uh, bij de finale races op Zandvoort... En als je van drugsraces houdt, en ik weet dat er heel veel dus daarvan houden, let op, dan, uh, dan, dan ben je daar uiteraard uh, van harte bij uitgenodigd om daarna te gaan kijken. En dat is in, in principe de, de, uh, de agenda die ik wil uh, doornemen, maar volgende week zaterdag, is er voor de tiende keer het Haringhappen in Talassa. Dat wil ik eventjes te beden brengen... want uh, als je daar naartoe wilt, dan heb je kaarten nodig. En er zijn er niet al te veel meer. Zorg nou, als je dat, uh, dat geweldige spakel, spektakel wilt meemaken... dat je die kaarten krijgt. Die zijn te verkrijgen aan 5 euro per persoon... bij uh, de standpaviljoen Talassa. En al dat geld komt te goede van... Uh, <coughs> sorry... Een, een, een nieuw soort, uh, en ja, niet nieuw soort, uh, wat, wat, hoe zal ik het noemen? Een, een, een nieuw goed doel. Uh, het gaat namelijk over, eh, uh, strandstoelen, lichtgevoerde strandstoelen voor jongeren. Uh, de familie Molenaar. ...eigenaar van Talassa... ...die willen graag dat iedereen van het strand... ...en van de zee kan genieten. Er zijn er bepaalde uh, strandstoelen... ...maar die zijn erg moeilijk te gebruiken. En zij willen dus... ...nieuwe aanschaffen. Dus ga daar naartoe, doe mee... ...en doneer ook. Want het is uh, heel belangrijk... ...dat dat gebeurt. Dat is dus volgende week zaterdag. Dat begint overigens om, om uh, 1 uur. Dan wordt men ontvangen met een drankje van, van een uh, bepaalde uh, wijnfirma... en dan heb je een hele middag geweldig entertainment. Nou, Ruud, wat gaan we nog meer doen? Uh, um, <laughs> uh, nou ja, ik, ik, ik ga zelfs morgenochtend om vijf uur op de fiets... Ben jij er dan? Nou? Ja, ja, ik ga om vijf uur, moet ik uh, me melden. En dan uh, wordt mijn fiets in orde gemaakt. En dan gaan we... Ja, dat is leuk, want in Beeswijk heb je een uh, café. Dat heet Café Camille. En uh, ja. dat bestaat 25 jaar uh, dit weekend. En eigenlijk ben je dus aan, aan, aan het luilak gebeuren. Ja, maar dan wel op de echte manier, hè? dus met uh, de fietsen worden daar bij, uh, iedereen kan zich daar verzamelen bij het station. <lacht> en uh, de fietsen worden dan in, uh, geprepareerd, dus dan krijg je een bus achterop, met een touwtje erin, een uh, spijker, nou, en, nou vergeet, Ruud. en dan gewoon herrie maken, weet je wel. Zoals luilak bedoeld is. Het is geweldig dat je dit doet, zoals ja. dat deden we vroeger ook, dan ging ja. een conserveblikje achter op de, ja, de bagage dragen, ja, maar zo hoort dat het om, om de naaf heen. Ja. <lacht> Ja, nou, dat gaan ze dus morgen in, morgenochtend in Beverwijk gaan ze dat doen. Uh, ik, weet niet, ik weet niet of je daar zomaar bij kan zijn, maar dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, ik, het is wel lachen natuurlijk, gewoon vijf uur daar met je fiets heen. En als je er, zelf, als je er geen verstand van hebt, dan prepareren zij je fiets even. En uh, dan gaat die hele stoet, en dat, dat kan best eens een, misschien wel honderd man zijn. Want Camille uh, heeft aardig wat, wat uh, fans. Dus dan heb je een hele vette kans dat er... Uh, eh, dat, daar, eh, dat daar heel wat mensen dwars op evenwijk gaan. Dus polken, polken, en dat het een gaat worden. Niet echt, dat bent dus echt niet lekker snurkt, uh, zo na een uur of vier, vijf. Nee, dat is, dat is leuk. Nee. Kijk, maar zo hoort luilak te zijn. Zo, dat is luilak. Lawaai maken mag. Ja. Slopen, vernielen en mag niet. schadigen mag niet. Mag nee, dat, dat en de vind politie, ik. La, beste, beste luisteraars. Politie is allemaal bezig met meerdere eenheden om dit tegen te gaan. Ja. Goede zaak hoor, vind ik een goede zaak. Ik vind het een hele ja, goede zaak. Ook, Ruud. Heel dat dat, uh, dat, want, want al dat vandalisme en zo, dat, dat moeten we allemaal niet. En het is eigenlijk gewoon een, een, een, een heel ludiek feestje al. Het is een hele oude traditie, vooral in de Zaanstreek en zo. Ja, en in feite, en feit, ik heb het nagekeken, het is een, een traditie in Noord-Holland, vanaf ja. Tessel tot uh, voorbij uh, Amsterdam. Ja. Klopt. Er zijn ook nog een paar plaatsen in het, in het oosten van de land waar het lamp gebeurd, gebeurt. Maar het is niet een alom nee. uh, erkend uh, feest. Laat ik nee. nee. maar het is wel jammer dat het allemaal een beetje verwaterd. Hè? Want vroeger, dat ja. kan me nog herinneren. Uh, uh, dan moet ik eerlijk zeggen, Haarlem doet weer erg zijn best met de shopping night vanavond. die gaan dus eigenlijk proberen om dat weer een beetje... Ja. Uh, de mensen in, in de avonduren... Maar, maar vroeger had je in Haarlem, ik weet niet of die er nog is... Had je natuurlijk langs de raamvest en de raamsingel. En de gasthuisvest en de gasthuissingel. Ja. Had je dus de laulakmarkt. Ja. En dat was de gekke... En bloemetjes en plantjes. Bloemetjes enzo. en plantjes, jongen. Dat was heerlijk. En dit bestaat al vanaf 1890, Ruud. Ja. Maar ik weet niet of die en markt er nog, nog is. Uh -huh. Dat is nog steeds. Dat is nog steeds. Oh, dat is nog steeds hetzelfde. De, de bloemenmarkt in Haarlem met de luilakmarkt is er nog steeds. En dat is van 1890. Ja. En dat is het oudste gebeuren wat de luilakmarkt betreft in, in Nederland. Oké. Okay. Nou, nou, ik weet, ik weet, ook, ik weet uh, uit ervaring dat ze het in Volendam ook doen. Luilak. En ook inderdaad, ja. gewoon op, op de manier zoals het moet hè. Een hoop herrie maken ja, ja. en zo. Ja, en met ratels ook... en zo de straat ja, ja. over. Ja, zo moet het, hè. Maar de kinderen, wat ze daar bedacht hebben, de kinderen die daar wel met rotzooi tegen de ramen aangooien. Onder ja, andere ja. eieren ja, ja. en zo. Dan ja, ja. Hebben ze, ja, ja. Ja, dan dat het hebben ze nog met bloem eroverheen. Nou, je krijgt het niet meer weg. Nee, nee maar dat hebben ze daar niet bedacht dat ze dus de kinderen zelf de ramen laten schoonmaken ja. met, ja, ja, ja. met een tandenborstel. Ja, nou, dan leert nou, het wel dat, af. Zijn ze goed genezen? Dat is dus ook. Ja. Nee, als er gebeurt, is dus ook. Maar dat is dan onder leiding van de politie en die is komend weekend, nee, komende nacht met meerdere eenheden aanwezig... met name in, in de plaatsen en gebieden... waar het vorig jaar... Uh, uit de hand is gelopen. En uh, de goede zaak, denk ik. Ja. Het, het kan niet. Het nee. moet een ludiek feest zijn. Nee. En, uh, dat wil je. Ga lekker plankjes kopen in Ja, Liffle, of op je red. fiets, met een bus, met een concertefabliek. Vars je, je moeder ermee. Ja, vind ik ook. Zoiets. So Oké, okay, nou uh, Joop, ik hoor het al, jij gaat morgenochtend ook op de fiets om vijf uur met een... Met een... Nou... <laughs> of, of, of, of ga je naar de oh, ik wil even, ik, ik wil nog even wat melden. Want oh. dat ben ik bijna vergeten. Want gisteren... Um, het gaat dan nou over tennis, een beetje sport uiteraard, uh, is uh, de tennislub Zandvoort doorgedrongen tot de halve finales van de Eredivisie Tennis in Nederland. Dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd, dus dat is uniek. Morgen gaat uh, Sandford dan spelen uh, uh, Sandford is vierde geworden dus de eerste vier gaan daar naartoe bij uh, de Lobbelaar de Lobbelaar is de regerend uh, wereldkampioen mij Nederlands kampioen en die is gevestigd in Zevenbergen dat is net even onder mij terecht die kant op dus zeg maar Zuid-Holland zo en daar hebben ze dus gewoon keihard kans om in de de finale van de eredivisie te komen. Uh, uh, een goede zaak, denk ik. Uh, ik wil eventjes voor mensen die geïnteresseerd zijn om daar naartoe te gaan... ...wil ik een adres noemen. Dat is het pastoor van Kessellaan 3... ...gevestigd op 4761 BH Zevenbergen. En als je daar naartoe gaat... Voer ze aan. Het is het, het, het, een hele leuke zaak. Salford is goed bezig, dus... No, okay. Nou, oké. Ja, ik ga niet ook ik heb wat anders in de morgen. Van Kessel aan. Okay. En dat zijn dus de tennisbanen van de Lobbelaar, de regerend uh, Nederlands kampioen. Oké, okay, en jij gaat naar de Stones morgen? Wat zegt u? Stankt. Jij gaat naar de Stones morgen? Ze hebben speciale parkeerplaatsen voor rollators, hè? Dat weet je. Ja, dat is goed. En painted black, hè? Ja. Oké, okay. nou, we gaan uh, lekker verder. Uh, straks goed luisteren, want we gaan straks uh, twee uur lang Beatles en Stones tegenover elkaar zetten. Dat doen we ja, ook nog. De, de confrontatie ik las van de week op Facebook dat jullie niet de eerste zijn. Of dat zou zijn dat niet de laatste zijn. Uh, laten we het anders zeggen. Ze hebben, ze hebben mijn idee gejat gewoon. Ja. ja bij Radio Metroid. 2. Dat bij Radio 2 hebben ze gewoon mijn idee gejat. Ja. ja. Weet je wat ze bij Radio 2 doen? Ze doen maar... Eh, elk uur doen ze twee plaatjes. En dan moeten de luisteraars kiezen welke van de Beatles en welke van de Stones. Dat is natuurlijk dikke niks. Metal, nee, dat is geen battle. Wij gaan straks echt battelen. Tussen twee uur lang de Beatles tegenover de Stones. En het gaat er niet ja. om wie wint. Maar u hoort gewoon twee uur lang te gekke muziek. Daar gaat het om. He Helemaal succes Ruud. En Oké. Okay. En oh, okay. Zo is dat. Hey. Tot uh, okay. maandag weer. Hè. Doei. Ja, absoluut. Hoi, hoi. Fijn weekend. Fijn weekend. Dank je ja. Doei doei. doei. doei. Boston. blijft een geweldige plaat. En een geweldige zanger. Een van de weinige mannen die een fluitregister hebben, om het zo eens te <laughs> doen. Ongelooflijk, aan die vent More than a feeling. Ja, zo meteen tussen twee en vier gaan we dus twee uur lang... Uh... U hopen te vermaken met Beatles en Stones tegenover elkaar. En niet twee plaatjes, maar gewoon twee uur lang. Alleen maar deze twee popgiganten. We gaan niet vertellen wie de beste is. We gaan ook geen geen, geen het maakt allemaal niks uit. Nee. We gaan gewoon lekker fantastische muziek draaien van deze twee bands. Die uiterst bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de popmuziek in de 60e jaren. En de Stones nog steeds actief hè, na 50 jaar. Ik vind het wat. Yeah. Morgen staan ze op Pinkpop. En u gaat ze straks horen. Hele mooie opnames. Ja. Yeah. De Old Geezers doen het nog steeds. Ja, dat zie je zeker. Maar goed, dit was morgen de Viering van uh, Boston. En we gaan door met. We gaan door met. alleen ja, Clark. Ja, ik zei het al. Hey, baby. Volgens een nieuwe al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 het nieuwe album van Alain Clark. Het album heet Walk With Me. Er staan een paar prachtige nieuwe stukken op... ...en ook natuurlijk een paar singles, dat is logisch. Uh, even kijken. Ja, we gaan naar het nieuws. We gaan naar het uh, regio-nieuws, om precies te zijn. Want dat moet ook. 4 FM voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio-nieuws met Angela. Ja, Gistermiddag werd Wesley Snijder verrast door zijn vrouw Jolante... met een surprise party in verband met zijn verjaardag. Bij Bad Zuid in Zandvoort werd Snijder opgewacht... door een vijftigtal familieleden en vrienden voor een verjaardagsbrunch. De International wordt aanstaande maandag 30. En uh, omdat hij dan in Brazilië zit... was dat de reden voor Jolante om dit vervroegde feestje te organiseren... Hier in Zandvoort dus. De temperaturen die dit weekend worden verwacht... brengen een hoge zonkracht met zich mee. Zo meldt het RIVM. Het instituut verwacht een waarde van 7. En dat uh, wordt maar een paar keer per jaar in Nederland gehaald. En dat is dus een zaak om tussen 1 en 5 uur... smiddags uh, de zon een beetje te vermijden hoge beschermingsfactor te gebruiken en uh, liefst nog de schaduw op te zoeken. want uh, Het uh, risico op uh, verbranden kan al, is al na 15 minuten bij deze zonkracht. Evenementen als pinpop, pinkster races in Zandvoort, uh, het WK Hockey in Den Haag... en uh, een aantal festiviteiten op het ITI circuit in Assen zorgen dat er extra drukte is op de weg tijdens dit Pinksterweekend. weekend. Uh, ook vakantieparken en campings worden vanwege het mooie weer goed bezorgd. De verkeersdienst schat de ANWB dus, uh, schat dat 800.000 Nederlanders de weg opgaan voor een korte vakantie in binnen- of buitenland. En uh, ook wegen richting strand, recreatiepark en attractieparken uh, kunnen erg uh, vol zijn. Houd u rekening met files en neem vanwege de warmte voldoende water mee. En uh, als u dit weekend van plan was om te gaan zwemmen in zee of in het buitenwater, uh, let dan een beetje op de lage temperatuur van het water. Het uh, is nog niet echt goed opgewarmd. En geeft een grotere kans op onderkoeling en kramp. En uh, daardoor kunnen mensen sneller in de problemen komen. Dus niet te lang in het water als je gaat zwemmen. En uh, blijf een beetje in de buurt van de kant. Uh, gisteren was dat 5 juni... heeft Kennen Nederland weer enthousiast meegedaan aan de Wereldmilieudag. En die dag is een initiatief van de Verenigde Naties... waarmee het aandacht... Waarmee aandacht wordt gevraagd voor het milieu. Op deze dag staat het eeuwige gevecht tegen zwerfafval op het strand centraal. En gisteren heeft uh, onze padplaats hulp gekregen van de medewerkers van het bedrijf Kennen. Bekend van onder meer printers en camera's. Uh, deze medewerkers hebben de handen uit de mouwen gestoken en het strand weer schoongemaakt. Even een waarschuwing. Ook dieren hebben het warm wanneer de temperatuur zomerse waarde bereikt. En uh, vooral honden hebben veel last van warmte. Omdat ze niet of nauwelijks zweten. En uw hond in de auto achterlaten. Zelfs met het raampje op een kiertje Is dus echt uit den boze. Uh, en het meelaten rennen. Überhaupt laten rennen van de hond. Bij temperaturen van 25 graden of mee. Is ook een no-go. Uh, en zorg. Als u uw hond meeneemt voor voldoende drinkwater. Dan Beek, Bekenstein Pop. Zij zijn in 1979 begonnen met twee beentjes... en een paar honderd bezoekers. En inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijk festival. En dit weekend is het weer zover. En uh, gezien het weer wordt het een mooi feestje... met een hele leuke line-up. En al vanaf morgenavond bent u welkom bij Club... Vanavond. Bekestein. Vanavond. vanavond is dat al. Ja, vanavond vanaf 7 uur bent u al welkom bij Club Bekenstein. En daar treedt een groot aantal regionale artiesten op. En morgen vanaf 1 uur natuurlijk het grote festival. En dan tot slot het weer. Het weer. Ja, en het behoeft geen betoog. De zon is, schijnt volop en het blijft vandaag overal droog. De wind is zwak en uh, gaat van zuid naar oost. En de temperatuur is wat hoger dan de afgelopen paar dagen. En dat wordt ongeveer 22 graden. Dan morgen is het ook zonnig. Maar in de loop van de dag komt er wat meer sluierbewolking. Het blijft wel tot de avond droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur heeft er duidelijk zin in en stijgt naar zomerse waarde van 28 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het wisselend bewolkt en kunnen er enkele regen- of onweersbuien vallen. Uh, dan gaan we naar de zondag, eerste pingsdag. De zon schijnt geregeld, maar er blijft een kans op een bui, regenbui of een onweersbui bestaan. Uh, de wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. En de temperatuur gaat naar 22 graden. En dan tweede pingsdag schijnt wederom de zon. Later op de dag kunnen er toch weer wat regen en onweersbuien ontstaan. De wind blijft zwak en is veranderlijk. En de temperatuur stijgt naar een graad of 24. En uh, vanaf dinsdag is het ook nog steeds erg mooi weer... Met flink zon en uh, temperaturen rond 21 graden. Tot zover. Van de eerste grote hits van de Doobie Brothers in Nederland. Uh, volgens mij zelfs de eerste. Daarna kwam natuurlijk uh, Long Train Running en zo. En... Goed, dit was de eerste. Listen to the music. En straks tussen twee en vier gaan we natuurlijk uh, u confronteren hè, met de uh, Beatles en de Stones. Jawel. Mocht u favoriete liedjes hebben van beide bands, laat ze ons dat dan even weten. Dan kunnen we proberen om die in het programma op te nemen. Um, nu even een kleine update, want dames en heren, u weet natuurlijk dat deze week, tot en met de 15e, geloof ik, als ik het goed heb, in Nederland het wereldkampioenschap hockey met een stokkie plaatsvindt. Ja, en dat speelt zich voornamelijk af in het voetbalstadion van ADO Den Haag, wat helemaal is opgebouwd voor ten behoeve van het WK-hockey. Zowel de heren als de dames geven acte de présence. En de dames, de Nederlandse hockeysters... staan, al, staan na drie van de vijf groepswedstrijden... al zo goed als zeker van een plek in de halve finale op het WK in Den Haag. Alleen twee nederlagen en een perfecte score van Zuid-Korea of Nieuw-Zeeland... die er dan ook nog eens flink op los moeten scoren... in de slotduels kan nog roet in het eten gooien. Donderdagavond werd Nieuw-Zeeland... afgelopen donderdag werd Nieuw-Zeeland redelijk overtuigend geklopt... Al was dat door de slordigheid in de afronding niet aan de uitslag af te lezen. 2 tegen nul. De dames mogen morgen weer aantreden. En dan krijgen ze een mede WK-kandidaat uh, uh, uh, als tegenstander. En wel Australië. Dus morgen spelen de dames tegen Australië. En dat is om kwart voor acht s'avonds. Dan nog even over de heren. Vanavond hebben we het, uh, een heuse Duitsland-Nederland. Uh, Ruud. Oeh. En dat is ook om kwart voor acht, en dat is live op tv, te volgen. En bondscoach Paul van As kreeg de lachers weer eens op zijn hand... toen hij na afloop van het treffen met Zuid-Korea 2 tegen 1 winst... in de slotminuten grapte dat iedereen getuige was geweest van zijn masterplan. Daarna ging hij serieus verder. Het is mooi dat de verdedigende spel van Zuid-Korea uiteindelijk niet deugde. Maar vanavond mogen de Nederlanders dus aantreden tegen Duitsland... dat allemaal om kwart voor acht. Tot zover. Ja, je weet dat daar een verhaal over is, hè? Ga je gang. Die man die een briefje schreef, die zei... Lief, on, onze lieve heer, u heeft onlangs tot u genomen... mijn favoriete zanger uh, Michael Jackson. U heeft onlangs mijn favoriete acteur Brad Pitt tot u, tot, tot u genomen. Mag ik u even laten weten dat mijn favoriete hockeyteam Duitsland is? <lacht> Oké, okay. nou vanavond dan, kwart voor acht. Ik ben benieuwd of u gelijk krijgt. Ja, Nou, we zullen het zien. Straks tussen twee en vier de confrontatie... maar nu nog even een lekkere plaat. geluisterd heeft en ik hoop ook dat u blijft luisteren want uh, u weet het. En de komende twee uur Beatles en Stones de confrontatie. Aan de lekkerste muziek draaien van deze twee bands uit vergelijkbare periode. 1962 tot 70. Ja, toen stonden ze tegenover elkaar. Daarna niet meer natuurlijk, want waren Beatles dan niet meer. Nee. Dus oké, okay, uh, uit die periode dus straks lekkere muziek. Lang, tot en met 4 uur zelfs. De Beatles versus de Stones. Mocht u suggesties hebben, laat ze ons weten. Kan via Facebook of via onze telefoon 023 573 1969. Is, uh, uh, mocht u suggesties hebben voor een liedje van de Beatles of een liedje van de Stones. We zijn niet partijdig, we draaien ze om en om. We gaan niemand bevoordelen. Maar Wordt een eerlijke strijd. Tot zo.